Dat ik verdwijn, ik stond aan, ik ging hard. Alles schittert, alles zacht. Het kan aan niets te hard. Alles hapert, alles zwart. Ik heb echt toch uh, zoiets uh, van wie zijt zal oogsten, denk ik. Dat is een leuke woordgrappen uh, ook in de richting van het volgende onderwerp wat ik uh, ga doen. Uh, maar goed, uh, dit is toch wel het uh, exclusieve verhaal uh, wat Walter en ik uh, doen. Uh, het zij in zijn programma uh, op de donderdagmorgen anders op vrijdagmiddag. En ik op woensdagmorgen en anders op donderdagavond. Dus uh, Verline met uh, alleen uh, acht minuten over elf. Ik zei al, wie zaait zal oogsten. Het heeft uh, te maken met een onderwerp... wat uh, ook uh, terug te vinden is op uh, de Facebookpagina van, uh, van deze omroep. Want, en dat is ook heel erg leuk... want ik kom regelmatig in Bentveld als ik uh, wat verspreidwerk moet uh, doen... namelijk de kranten bezorgen. En hier en daar ook nog reclamefolderen ergens in de bus douwen... Dan kom ik op een gegeven moment erachter dat er een kruinenveld gaat... Uh, ja, dat wordt, uh, dat wordt min of meer in gebruik gesteld. Dat is al in gebruik gesteld. En een van de mensen die uh, zich daarmee bezighouden... is uh, Diewertje Almeida Botman. Zeg ik het uh, volledig uh, zo goed of niet? Ja, dat is helemaal, helemaal goed. Je mag ook uh, diewertje Almeida zeggen. Een diewertje Almeida, oké, okay. dan hou ik het daar even lekker bij. Uh, maar goed, uh, ik, ik, ik kom regelmatig in Bentveld. Ik geloof het drie keer in de week, zeker wel. En toen uh, zag ik al een van de, de buurtbewoners al uh, driftig uh, zitten flyeren of met, uh, met brieven uit te de delen, toen uh, zag ik uh, ergens, trok dat ergens uit, zo'n uh, zo bak, zo'n groene bak. Ik denk, wat zijn ze nou van plan? Een beetje kijken. En, uh, en toen was dat uh, het verhaal over het Kruidenveld. Ja, dat klopt. We zijn met een aantal uh, uh, uh, vrouwen uit de buurt, we zijn uh -huh. met z'n vijven, uh -huh. bij elkaar gekomen omdat we uh, het plan hadden ge gestart om een kruidenveld voor de buurt te maken. Ja. He, dus in plaats van dat iedereen zijn eigen stukje uh, vertroetelt, om een gemeenschappelijk stukje groen aan te wijzen uh, in het buurtje van de gemeente. Ja. En daar dan met z'n allen uh, verse kruiden te kunnen verzorgen, maar ook oogsten en tips uitwisselen. Uh -huh. Omdat je... Uh, er zijn wel een aantal projecten in bijvoorbeeld Amsterdam of in Haarlem... waar dat al uh, in iets andere vorm gebeurt. En dat, dat geeft zo'n sociale cohesie en gezelligheid in de buurt. Uh -huh. Daar werden wij erg enthousiast over. Ja, uh, heeft de, de buurt dat nodig? Uh, ja, we merken nu al dat ook al hebben we best een buurt... waar gezellige buren uh, waar groeten en, en praatjes maken als we de hond uitlaten... Ja. ...toch door zo n, zo n, de komst van zo'n onderwerp... ...als een gezamenlijke kruidentuin... ...heb ik weer zoveel nieuwe buren ontmoet... ...en heel andere gesprekken... ...het is echt een stuk gezelliger meteen. Ja. Ja. Um, groen verbind, zag ik ergens staan. Ja. ja. Dit, dit is dus eigenlijk een uh, verbinding... Als ik, uh, ...als ik het zo hoor. Ja, ja want bijvoorbeeld... Uh, uh, ...er zijn hier ook een aantal ouderen... ...in deze wijk, we hebben een... een, een, een ...verzorgingshuis... ...en uh -huh. we hebben flats waarin... Uh, wat ouderen uh, dan de gezinssamenstelling zijn, wonen, zijn komen wonen. Uh -huh. En daar, daar heb ik niet zoveel contact normaliter mee. Uh -huh. Maar uh, uh, door de komst van een speelveldje in Benton, misschien ken je dat? Uh, ja, ja? ja, dat zit daarnaast geloof ik toch, of niet? Ja, precies. Ja. Het zit daar vlak naast. Dan, ja. dan, dan merk je al dat, dat dat aanleiding is voor een praatje met ouderen en ja. zo'n kruidentuin helemaal. We hebben zulke enthousiaste reacties gekregen ja. uit de Bodaan en uit dat, uh, dat huis ernaast. Ja willen, ja, okay, leuk. ja, willen die mensen misschien dan ook meedoen, die uh, mensen van de Bodaan? Ja, een aantal wel. En ja. uh, uh, uh, uh, uh, we hebben ook een, een, een, een plekje in onze kruidentuin bedacht... waar een verhoogde border komt. zodat uh -huh. je niet zo diep hoeft te bukken. Ja. Maar anderen vinden ook het geroezemoes en een praatje maken uh, heel gezellig. Want heel veel hebben zelf tuinen gehad... of uh, uh, weten leuke verhalen daarover. Uh -huh. en, uh, en dat is ook een goede vorm van contact. Ja. Uh, dat, dat, het initiatief is door uh, vijf dames uh, genomen om dit, uh, dit te gaan doen... Um, wat wat uh, willen jullie met de kruiden die jullie daar uh, gaan uh, ja, ja, neerzetten? Ja. Dat vind ik zo plastisch, maar, uh, wat, wat, uh, want jullie willen ze uh, zaaien, die kruiden, toch? Ja, nou, een, een aantal kruiden kun je het beste zaaien. Petersen, hmm. edie en koriander. Anderen kun je het beste als klein plantje kopen en, en, en opkweken. Zoals rozemarijn of tijm. Hmm. En uh, wat we ermee willen doen, is ook vooral ervan proeven. Uh, het, ja. het is makkelijker om kruiden te kweken dan uh, moestuingroenten, want die, die, die, die verwijder je dan in zijn geheel terwijl ja. kruiden. De meeste kun je gewoon laten staan en die hoef je een beetje te verzorgen, maar dan komt het vanzelf goed. Ja. Maar ik, ik, ik, ik hou veel van tenieren, ik weet er toevallig veel van. Ja. Maar heel veel mensen weten eigenlijk niet zo goed hoe je nou zelf peterselie zaait of hoe je uh, al die lekkere smaakjes voor in je thee ook in je eigen tuin kunt kweken, dus... Dit is ook een manier voor ouders en voor kinderen om, om met kruiden te leren omgaan. En, en ze hopelijk veel meer te gaan gebruiken in hun keuken. Ik uh, begrijp er meer uit, het is ook een educatief karakter wat het heeft. Absoluut. Ja, ja want het is zoveel lekkerder vaak als je met kruiden kookt. En, en wat is nou de lol om, om zeg maar als moeder tegen je kind te zeggen, hier neem een klein schaartje in een tasje en ga wat organo halen in ons kruidenveldje. Ja, ja. Dat is voor kinderen ook heel gezellig dat ze dat mogen en dat ze dan al spelenderwijs daarmee leren omgaan. Ja, dat is niet zomaar even ontstaan. Het initiatief hebben jullie genomen. Hoe heeft de gemeente daarop gereageerd? Ik heb wel gezien dat de wethouder Ellen Verheij erbij was om het eigenlijk in gebruik te, laten, te nemen. Hoe is dat verlopen? Nou, het leuke is dat de gemeente eigenlijk heel enthousiast is over initiatieven van vrijwilligers waarbij je als buurt wat meer bij elkaar komt mm. en ook waarbij je als buurt iets groens doet. Mm. Ja, want dit is het eigenlijk allebei en, en voor de verbinding onderling, maar ook je doet iets voor meer biodiversiteit, voor minder voedselverspilling, mm. uh, voor insectjes en... Uh, uh, uh, educatie over plantjes. Ja. Dus de gemeente die, die, die heeft niet alleen toegezegd dat ze graag een, een stukje groen uh, uh, uh, aan ons overdragen voor verzorging. Ja. Maar die heeft ook uh, financieel ons een beetje gesteund. En dat is natuurlijk fijn hmm. om bijvoorbeeld een hekje eromheen aan te leggen zodat er geen honden... Uh, uh, ...door onze kruidenveldjes uh, dartelen. Ja, nee, want dat, uh, dat lijkt me ook uh, als daar een hond uh, staat te graven... Uh, ...dan, uh, nee, dan vliegen, vliegen de peterselie niet. of de koriander in één keer uh, om oren. Nee, nee, precies. Ja. Ja, ja. En de gemeente vond het ook leuk om te merken dat we heel, heel enthousiast... En, ...en ook wel... Uh, uh, ...ja, professioneel uh, is hoor, maar woord... ...maar we zijn, we zijn er best serieus mee bezig. Dus ja. we willen een soort mooie verhouding tussen vaste planten en, en de zaaiplantjes. We willen ook eetbare bloemen... Ja kweken En uh, theekruiden. Kruiden kunnen vaak zoveel mooier zijn of bijzonderer dan je hmm. denkt. Er is bijvoorbeeld een, een soort klaver. Uh, en die heeft, net als klavertje 4, uh, van, van diezelfde soorten blaadjes, maar dan bordeauxrood. Hmm. En de blaadjes smaken naar citroen. Hmm. Het, heet, het heet dan ook citroenklaver. En je kunt het gewoon door de sla doen of bovenop je gerechtjes. Ja. Een plaatje om te zien, en super lekker. Ja. Dus dat soort grapjes zitten er ook wel straks in. Ja. Een beetje bijzondere dingetjes. Nou Dan had, nou had je het ook over de vrijwilligers. Merk je ook bij die vrijwilligers dat daar een, een, ja, een, een, een bepaalde wil uh, is... om er toch een, een, een leuk en mooi succesvol verhaal van te maken? Ja, er zijn echt veel mensen die zich gemeld hebben. Van, oh, ik wil graag helpen. He, niet niet uh, acht uur per week, maar als het eens in de twee weken... even twee, drie uurtjes is, heel graag... Uh -huh. Um, want je wordt natuurlijk zo uh, uh, um, enthousiast van zo'n uh, uh, uh, leuk initiatief. En, uh, ja. De animo is nu heel groot. En als we nou goed voor elkaar zorgen en goed voor die kruidentuin zorgen, dan willen we ook dat enthousiasme heel hoog blijven houden. Want ja. het moet niet een soort eendangstvlieg zijn. We willen er echt wel... Uh, een aantal jaren goed plezier van hebben. Ja, dat, dat lijkt me wel. Want anders uh, dan, uh, is dat eigenlijk ook voor niks uh, geweest. Wanneer kunnen, ja, ik, ja, ja. Wanneer kunnen we uh, iets daar uh, echt gaan zien? Dat er daadwerkelijk ook ja, de plantjes of kruiden die er uh, worden, worden verbouwd... Uh, dat, dat, dat dat daadwerkelijk ook eruit uh, gaat komen? Wanneer kunnen we dat... Ja, ja. Ja. We hopen een aantal van die vaste kruiden nog uh, uh, in, in, in deze komende maand, maanden te, te planten. Zaaien uh, dat, dat zullen we dan volgend jaar uh, in het voorjaar moeten doen. Aha. Maar uh, uh, allereerst gaan we nu de komende twee weekenden de structuur van de tuin opzetten. Hè? Dus de paardjes, het hekwerk, het haagje eromheen. Uh, als je dat goed doet, dan, dan, dan is die beplanting erin zetten, daarna relatief nog een klein klusje. Grappig is dat, hè? Ja, ja dat lijkt mij ook. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja. Uh, nou, ik, uh, als mensen nog uh, zich aan willen melden als vrijwilliger, waar kunnen ze dat dan doen? Nou, we hebben een website. Uh, www.kruideveld.nl uh -huh. en, en daar staat de informatie over de agenda. Wanneer gebeurt er wat. Uh, je kunt je daar aanmelden. Je kunt je ook aanmelden als sponsor, trouwens. Ja. Heel belangrijk. We hebben dus een beetje financiële steun van de gemeente, maar uh, straks gaan we ook die plantjes kopen. En, en dat stukje is nog niet helemaal rond. Dus als iemand zegt, nou, ik vind het wel leuk om bij te dragen... dan meld je alsjeblieft aan. Kunnen we heel goed gebruiken. Ja, dan word je vriend van het kruidenveldje. Ja, precies. Ja. Ja. <laughs> goed, dus dat is heel belangrijk om even te, te melden. Nou, dan dank ik je hartelijk voor de, voor de bijdrage in de uitzending. Nou, gedaan, ja, is Leuk dat je belde. Ja, en, en wellicht dat als er weer aanleiding is, dat we dan nog even bij je terugkomen. Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Wie weet wat ik dan voor mijlpalen weer kan vertellen. Nou, dat, ja. dat zou natuurlijk heel erg mooi zijn, want dan kunnen we het een beetje op de voet blijven volgen wat dat er gaat. Nou, dat zou ik heel leuk vinden. Dankjewel, Jaap. Ja, ja oké. Okay. Nou, dat was uh, Diewertje Almeida. Uh, wij weer verder. Hier zijn de Smiths en Big Mouth Strikes Again.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 DJ, maar hij heeft uh, toch een uh, mooie even knie weten uh, te vinden in, uh, in een aantal opzichten. weer een goede tegenspeelster in de persoon van Anna, maar drie keer in. Good Girl, een van de nummers uh, die voortgekomen is uit uh, 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En daarvoor, de, dat was uh, wel echt een beetje in die uh, van uh, de jaren 80, uit het buitenland zelfs nog. De Smiths met Morrissey en Big Mouth strikes again. Nou, we hebben nog een paar uh, minuten tot, uh, tot aan de half twaalf. Ik denk dat we dat uh, precies zo al uh, uit kunnen mikken. Mikken. Met nadruk op Mik. Want die komt uh, straks om half twaalf uh, bij, uh, bij mij in de uitzending om uh, iets over het nieuws te vertellen. Goed, ook uh, weer een beetje uit uh, de oude doos. Dance Classics in optimum Forma. De Conway Brothers and Raise the Roof. de tijd dat wij nog van die stoute jongetjes waren in zolderkamers nog uh, liepen te rotzooien met uh, zendertjes en mengpanelen en uh, draaitafeltjes. Dat was uh, de term ook zolderkamerartiest die later gebezigd is uh, door een perschef van het circuit namelijk Dirk Buwalder, want die heeft dat uh, nog wel eens een keer in zijn mond uh, gehad. Zolderkamerartiest, nou, de, de radio is er wel bij gevaren... want er, uiteindelijk zijn er ook van die zolderkamerartiesten... toch ook bij de landelijke radiozenders terechtgekomen. Ik helaas niet, maar dat maakt dan ook niet zoveel uit. Conway Brothers met Race the Roof. Uh, het is half twaalf, dus uh, hoog tijd dat we Mick erbij halen. Goedemorgen. Goedemorgen, Jaap. Ja. Ik ben ook, ik ben ook een zolderkamerartiest. Uh, hè? Jij ook? Ja. Ik ben bij de Playboy terechtgekomen, dat is ook leuk. En, Ja, uh, hoe ben je dan begonnen, met het decoreren van alles uh, wat daar in die Playboy stond, of niet? Ja, dat is voornamelijk grap. Ik ben nee, ik, ik heb daar, ik, ik mag het wel, ik ben nogal uh, openhartig, ik heb daar voor het eerst heb ik de liefde bedreven, Oh! En, oh. en een heel bijzonder kamertje, en heb ik, het <lacht> is nooit zo goed wat ik met de condoom aan moest, en dat heb ik dan in de dakgoot gegooid, totdat, totdat, tot Totdat dat er een keer een ongelofelijke verstopping uh, kwam. En toen kwam er een loodgieter. <lacht> dat ik heb ik maar een boekje om gaan lopen. In <lacht> <En> de afspraak. <lacht> <lacht> het is niet te geloven. Het is serieus, hè? Ja, dat is, ik geloof je ik meteen. Ik, uh, ik, ja, ik ja, zie ja, het wel. helemaal voor me. Ergens dat er ergens een regenpijp... Uh, ergens, ja. uh, en dat er water overloopt. Uh, ja, wat, ja. Uh, wat komt u hier doen? <lacht> nou, ik heb hier even iets uh, rubberen jasje gevonden, geloof ik. <lacht> Eén, hey, er kwam een soort oh, lawine van de ja. omschouwer uit. <laughs> dat is niet te geloven. Dit, dit is wel een hilarisch verhaal wat ik ook weer dinsdag kan vertellen. Bij, uh, bij die jongens van tafel, dit, uh, dit verhaal. Ja, ja, dat is echt zo'n verhaal. Ja, <laughs> ja. Uh, goed, maar uh, daar gaan we het niet over hebben. We, want uh, er is iets met die anderhalve meter, Mick. Dat viel jou op. Ja, ja er stond wel een heel. Kijk, want we hebben altijd. Ze dat, kijk, ik ben heel eerlijk. Zit altijd te klagen over het tjoenuien en terecht, soms. Hè. Maar ik merk, wel, ik merk wel de laatste tijd dat er stukken verschijnen in de dagbladen. die toch wel hout snijden. En toch ook wel heel kritisch zijn. Heel goed. En, uh, en vandaag in de trouw stond een mooi stuk. Met als kop in de ziekenhuis is het rustig. kan de anderhalve meter regen op de schop. Nou, dan wordt dat is een mooi stuk. En uh -huh. dan wordt er gezegd van dat het misschien zo verstandig is om dat zo snel te doen. Maar ze eindigen het stuk wel met uh, uh, uh, uh, het kijken. Wat was dat? Dat is een prachtig einde. Mm -hmm. huh? Ik zal het even voorlezen. Verdel. 30%, 30 van de besmette was jonger dan 25 jaar. Ja. De meesten zijn volgens de contactonderzoek van de GGD... althans thuis besmet geraakt. In de ziekenhuizen is het qua COVID-19 rustig. Want dat is namelijk de insteek. Hè? Kijk, en ik heb, ik, ik, ik, ik, gisteren stond er weer daartegen was het dan echt weer een paniekstuk stond een stuk in de telegraaf over het, de, de besmettingen die, die hè, de, de, de, de explosieve aantallen besmettingen uh. en dus het was weer zaak om die besmettingen te gaan noemen in de krant en er stond dan bij per gemeente, dan kon je kijken hoe de situatie was met de besmettingen uh. nou ja, dat heb ik dus gedaan uh. maar ik heb ook gekeken, want dat kon je ook vinden in hetzelfde staatje naar de IC opnames uh. en de sterfgevallen ja. Nou ja, we zijn dus echt bijna 0, 1, 2 eh, eh, en veel besmettingen, absoluut. Ja. Maar ja, luister, straks als eh, het griepseizoen begint, dan dus, uh, zijn er ook veel mensen die de griep hebben. Ja. En die zijn er ook niet dood aan. Ja. Dus ik onderschat het niet, corona als je te pakken krijgt die je hebt, geen mazzel, dan kun je er dood en dood en dood ziek van worden. Ja. En er zijn de gevolgen ook nog, hè, die zijn er ook nog. Het duurt heel lang voordat je een beetje opknapt. Want het, het vernietigt veel in je lijf. Ik ben echt geen ontkenner. Nee. Maar als het nu gaat... is gewoon, zijn, is gewoon de oplossing... is gewoon... Uh, uh, de maatregelen zijn gewoon heftiger... dan de oplossing. Ja. Want dat stukje heb je zelf ook geplaatst... Uh, op, uh, op Facebook. Ja, ja, ik loop lo lo dat elke week te verkondigen bij. Ik ga het nu niet doen. Ja, toch weer wel. Want ik moet het even aanhalen. Ja. Ik, zeg, ik zeg nou, ik beweer... Dat mentaal krijg je enorme optaten. De mensen van deze coronamaatregelen. Ja. En dat blijkt ook. Hoeveel jongeren, jongeren hè, hmm. hoeveel jongeren depressief zijn. Ja. Dat, en of een burn-out hebben of wat dan ook. Ja, uh, Echt heftig. Ik, ik heb uh, een reactie eronder gelezen dat, uh, dat uh, ja, uh, ook van een vaste luisteraar. Uh, en die zegt uh, van de mensheid uh, uh, zoekt altijd wel aanleiding. Maar ik onderschat het probleem niet. Uh, want je kunt er inderdaad een uh, behoorlijke knauw van krijgen en niet alleen dat, uh, het heeft ook gevolgen uh, bijvoorbeeld in maatschappelijk verkeer en misschien zelfs ook als je aan het werk bent. Dus het, is ook een, het kan ook een economische schadepost uh, zijn als je geen goede, uh, lekker in een velde stekende werknemer in dienst hebt door dit, uh, door dit gedoe. Ja, nee, dat klopt. Helemaal dus, waar. Dus ik, uh, dat is goed. Maar goed, um, over, over het zeewoord uh, gesproken. Uh, de, de testen. Want daar is ook nog uh, wel het een en ander mee. Nou, dat is heel goed nieuws. Want die snelle coronatest die komt dichterbij. Ah! Uh, en die kan binnen 15 minuten de uitslag geven. Dat is... Ja. Het, het staat niet in het stuk uh, zelf. Uh, um, maar wat, waar dit heel erg goed voor kan zijn... Uh, hmm. ja, is voor het nachtleven en die ja. zo'n een evenement. Want de meeste uh, mensen die uitgaan, uh, die staan toch een half uurtje in de rij vaak voor de, om er binnen te kunnen komen. Ja. In die tussentijd zouden zij getest kunnen worden. Binnen een kwartier is de uitslag er. Hmm. Dus dan denk ik bij mezelf, dit is een uitstekende toepassing om... Uh, uh, uh, want laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk echt verschrikkelijk wat er gebeurt in het nachtleven. Kijk, we hebben een exportproduct. Een, een, een, een enorm exportproduct. Hmm. Dat heet dansmuziek. Kijk naar de Tiesto's, de Arme van Burens, uh -huh. eh, noem maar op, de, de, de, de, de, de Martin Gerrksen van deze wereld. Dat zijn allemaal Nederlanders. Die betalen pakkenvol belasting, want die hebben een inkomen waar je helemaal krankzinnig van wordt. Uh -huh. Dus dat is een enorme uh, winstpost voor uh, de Nederlandse staat. En wat, wat gaat er vervolgens gebeuren? De het kraan wordt dichtgedraaid en... Als het nog langer duurt, en het hoeft niet heel veel langer te duren, dan is het hele nachtleven uitgebrust. Ja. Dan, dan, dan bestaat het niet meer. Hm. Nou, ik vind, dat, ik vind dat echt, er moet toch van alles aan gedaan worden om dat in stand te houden. Ja, wat is, wat is? waarom wil je dat in stand houden en wat is daar zo belangrijk aan? Nou ja, wat is daar belangrijk aan? Uh, uh, wat dacht je van, uh, uh, jonge mensen, kijk ik heb mijn portie wel gehad in het leven. Ja. Qua uitgaan en qua hedonistisch gedrag... ...en uit de dak gaan en noem maar op. Ja. Ja. Uh, ik heb sterker nog... Mijn, ik, ik, ...ik heb daar niet zoveel portie van gehad. Ja. Uh, het is niet de bedoeling... Dat je, dat, je, ...dat je het nachtleven... ervoor zorgt dat je naar de verdommenis gaat. Ja. Zoals ik dreigde te, te, te, te raken, ja. Door verplaat te raken. Ja. Maar als je gewoon... ...uitgaan is heel belangrijk voor jonge mensen. Ja. Om, om, om zeg maar... Om, uh, uh, ja, stoom uh, uh, af te blazen, weet je. Ja. Je, je wil toch, toch een beetje leven. Je wil een beetje fun hebben en genieten. Ik bedoel, dat, is toch, dat is toch reuze belangrijk. Ja. Niet, ja, wat ik al zeg. Het is dansmuziek Kijk naar bijvoorbeeld het MCN Dance Event. Ja. Er is altijd wel een minister of minister-president... of wie dan ook... die ontzettend uh, uh, uh, uh, prat gaat op het feit dat wij dat hebben in Nederland. Ja. Het grootste dancefestival of het dance-event... Uh, of de, zeg maar, de dance-beurs ter wereld. Ja, ja. Nou, dat vind ik, ik nogal wat. Nou, dat kan je dus wel op je schrijven. Ja. In uh, september, oktober, straks. Ja, dat... Gaan we nu door. Nee. Nou, dan betekent dat... Ik bedoel, ja... De, de, ja dit, er gaat een hele, hele industrie en een hele levensstijl die verdwijnt. Hm. Nou, dat vind ik echt, echt, echt adembenemend slecht. Ja. Ehm... Um... Daar, uh, ja, in het verlengde van het nachtleven uh, kunnen we ook uh, bijvoorbeeld uh, bioscopen aantreffen. Tenminste, dat is ja. in het voornachtleven. Maak ik een heel mooi bruggetje richting het uh, laatste gedeelte waar jij het over wil hebben, ja. namelijk... Ja, met eigenlijk televisie. Maar dat maakt niet uit. Ja, het maakt niet uit. Dus, uh, het film en zo. televisie zitten soms heel dicht bij elkaar. Uh, ja. ja, want. Ja. Uh, ik, ja. ik heb erbij. Ik, ik, ik, ik heb het altijd over. Zeggen over landelijk nieuws en noem maar op. En een beetje entertainment nieuws. Dat mag er ook een keer in. Uh -huh. En di vooral dit. Omdat. Ik heb de trailer gezien van een nieuwe serie die heet Evil. Ja. En dat is een beetje. Ja, het is horror. Het is paranormaal. Het is een thriller. En ik heb de, de trailer gezien. En. Katja Herbers, onze, onze vader onze trots, die speelt er de hoofdrol in. Yeah. Nou nah, jongen, yeah. je weet niet wat je ziet hoe geweldig dat is. Yeah. Daar ben ik meteen in IMDb gegaan, dat is de filmsite ter wereld. En yeah. daar zag ik een uh, review, en die zal ik even voorlezen, de eerste zin in ieder geval. Yeah. Katja Herbers comes across as so honest and believable, sympathetic and captivating that I like this show from the get-go. Dus dat ik meteen die show helemaal te gek vind. Dus ik vind het een groot compliment. En wij zijn eigenlijk best wel in staat. om goede acteurs te lezen in Hollywood. Ja. Kijk naar Rutger Houwer. Kijk naar Michiel Huisman. Caris van Houten. Caries van Houten. Een prachtig voorbeeld. Ja. Ik denk dat we daar toch als klein land ontzettend goed in zijn. En dat we daar heel erg trots op mogen zijn. Ja? Dat uh, vind ik ook eigenlijk wel, ja. En niet vergeten, regisseurs. Martijn Koolhoven, Roel René. Uh, dat, dat zijn er uh, nogal wat namen. Paul uh, Toeven, ja. Je noemt hem in zijn grootheid natuurlijk. Ja. Ja, ik vind het echt, ik vind het heel bijzonder. Heel bijzonder. Uh, waar, waar kunnen we dat uh, zien? Uh, want nou, het is een ja, serie, toch? Het is, het, is, het is een serie, hij is nog niet ik, ik, ik heb nog geen uh, uh, geluiden gehoord dat hij aangekopt is door welke Nederlandse uh, uh, maatschappij dan ook. Het zit bij CBS, dat is Amerika. Mm -hmm. En als je voor de luisteraar die het hoort, ga even naar die trailer kijken. Ga naar YouTube en tik in trailer Evil. Nou. Dan, dan zie je hem bovenaan. En zij is goed, joh. <laughs> ja. is goed, het is, het is zo leuk om te zien. Ja, Een warm, warm pleidooi uh, voor, uh, voor Katja Herbers, uh, wat, uh, wat dat er gaat. Uh, Mick, ik spreek je met uh, Leven en Welzijn volgende week weer. Ja, echt wel. Ja, dat, dat lijkt me wel. Uh, jij zegt over muziek, Sol, wij kunnen het ook hoor, hier in Nederland, wat dat er gaat. Ja, zeker. Zeker wat ik hier heb klaarstaan. Noah Lorin, zij komt uit Amsterdam en ze heeft een EP uitgebracht. Dit is SYM.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 You gotta see Join Ergens aan het eind van het jaar er moet er nog een album komen. Het, uh, een album van Joey Vriend uit Horen. Like the River heet het uh, nummer. Die het weten, willen weten. Waar doet dat allemaal aan denken? Aan Lennart Cohen. Want dat is een van zijn voorbeelden. Nou, dat is er wel duidelijk aan of te horen. SYM hoorde je daarvoor. S.I.M. S.I.M. Dat is misschien nog de betere benaming voor de, dat uh, nummer. wat uh, min of meer naar voren is geschoven. van de EP van Noah Lorin. Niet zo lang geleden uitgebracht. En Noah zit morgenavond uh, bij ons in het uh, programma. Uh, om eventjes wat uh, te vertellen over dat uh, over het werk wat ze heeft gemaakt. Het zijn zelfs nog allemaal Noord-Hollandse dingen. Vooruitlopend op uh, de week erop. want dan uh, mag ik ook weer met Demi van de Wolleberg. En met Miranda Huibers het 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf doen. Ik ben trouwens ook nog iets vergeten vorige week te draaien. Die stond wel op het lijstje, maar ik had, ik had geen tijd meer om hem te draaien. Dus daarom bij deze alsnog Kit Harlequin met Marcella Pavio en Hounds. Dat is uh, de nieuwe single van uh, Frank en Daphne. Want uh, die schade erachter. Heel erg leuk. Want uh, dan kan je er ook een beetje uit uh, truf, uh, terughalen hoor. Wat, wat dat er gaat. Kafka. Dus uh, ja, uh, achternamen, voornamen door elkaar heen. Ket Harlekin hoor die ervoor. Uh, hij heeft het uh, zelf niet gedaan. Julian Grouten. Een van de initiatiefnemers om de Nederlandse muziekindustrie... Uh, een beetje uh, ja, te laten weten dat ze er zijn. Uh, protesteren. Je kent het wel. Is een beetje afgeblazen, Want het is allemaal... Uh, Anders gelopen. Houdt met Marcelle Bovio. Nou, ik heb er nog eentje klaarstaan. Dat is een uh, nummer uit uh, de jaren 80, halverwege de jaren 80 uh, zelfs. En, uh, het was ook een beetje een, uh, een beetje een zweterig nummer, moet ik erbij zeggen. Want uh, de late avonden uh, waren die clips uh, toch altijd uh, voor mensen die een bril hadden behoorlijk uh, opwindend. De brillenglazen konden zelfs namelijk beslaan. Nou, zo uh, gaat het dan wel. Uh, morgen ben ik er weer tussen 8 en 10 met een uh, nieuwe aflevering van Alternative FM. En morgen op deze plaats staat, zit Walter Sans. Dit is Berloey Sans met Imagination. Dag. She